Onze hulp is in de naam van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in alle eeuwigheid. En niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader. En van Jezus Christus onze Here In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten onze dienst voort en gaan zingen naar het Psalm 6, de versen 2 en 9. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. De Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Psalm 6, we zingen de versen 2 en 9. God heeft aan ons zijn wet gegeven, omdat we die ook zouden gehoorzamen en doen. En daarom luisteren wij ook vanmorgen heel eerbiedig naar de geboden van de Heren. En wij zingen daarna uit Psalm 103, vers 6. Zo hoog zijn troon mocht boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem vrezen, de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan.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 nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lettergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizendengenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden.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 Ook niet zijn dienstknecht of zijn dienstmaagd, ook niet zijn os of zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de heer Jezus die vat de geboden van zijn vader samen als hij zegt, Gij zult lief hebben de Heer uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Is dus het eerste en het grote gebod, en het tweede dat in dit gelijk is, Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf.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 elkaar bidden om de verlichting met Gods geest... en of de Heer ook met zijn woord bij ons wil zijn. Laten wij stil zijn. Alle hoogste en alle heerlijkste God... die was en die is en die komen zal... Eeuwige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, deze laatste zondag van het jaar 2007, roept u ons als gemeente, als jongeren en ouderen bij elkaar om opnieuw te luisteren naar uw woord. En u hebt altijd gelijk. Wat u zegt, dat is waar. En wat u belooft, dat gebeurt. De hemel en de aarde zullen eerder vergaan dan dat uw woord niet zal uitkomen. Wat een voorrecht dat wij ook dit jaar steeds in dit oude huis van u mochten komen. Wat een genade dat we telkens ook het levende woord mogen horen. En zo wilt u ook vandaag hier nog weer spreken. Dan spreek maar, Heren, en geef eerbied, rust om de woorden van u ook te horen, te verwerken en te doen. U bent die God die er altijd is geweest. En wij zijn mensen die eindig zijn. En alles wat op aarde is, alles wat in ons leven plaatsvindt, dat houdt eens op. Wij zijn vergankelijk en sterfelijk, maar u belooft aan een ieder die tot u komt en zijn of haar zonde beleidt en om genade smeet het eeuwige leven. En Heer, dat kunnen we niet onder woorden brengen wat het inhoudt, maar u laat het ons horen uit uw ontvuilbaar woord, want bij u is vergeving omdat u gevreesd wordt. Wij vragen u heel indringend of u ook vanmorgen in deze dienst thuis en hier wilt werken met uw geest. Koude harten warm maken. Mensen met dorst en honger naar u verzullen met uw genade. Jongeren en ouderen aanspreken de taal van hun leven. En u weet hoe we hier zijn en wat we nodig hebben. Allemaal kunnen we niet zonder u. Heren, wilt u ons dan ook aanspreken en wilt u bij ons binnenkomen? U kunt alle weerstanden, als die er nog zouden zijn, openbreken. En u kunt ook verslagenheid en gebrokenheid veranderen in blijdschap en in gejuich. Wij bidden zo, wanneer wij uw woord gaan openen, dat uw woord ons mag aanspreken... En wanneer uw woord ook wordt uitgelegd en overgebracht wordt naar de gemeente. Dat een vonk van het woord inderdaad over mag komen. En dat we een brandend hart mogen krijgen. Een hart dat uitgaat tot u de levende God. Heere God, u bent getrouw. U bent een God vol liefde. Schril dat tegenoverstaat staat onze zonde, onze goddeloosheid, onze fouten. Wilt u het vergeven, alles wat we verkeerd hebben gedaan in het afgelopen jaar? U gaat maar door totdat u opnieuw uw Zoon wegzendt... die zal komen in heerlijkheid om zijn kerk voorgoed tot zich te nemen. Heren, dat we zo in het leven wat vaak op een woestijnreis lijkt mogen doorgaan... en u van tijd tot tijd ook mogen ontmoeten. Wij vragen of ook in deze dienst... Een ontmoeting met u mag plaatsvinden door woord en geest in ons aller hart. Doe het niet om onze verdiensten, maar enkel uit genade, tot glorie van uw naam, die wij nooit genoeg kunnen prijzen. Wij bidden het om Jezus wil. Amen. Wij openen vanmorgen Gods woord in het Oude Testament en wel bij de profeet Jezaja, hoofdstuk 1, de verse 1 tot en met 20. Jezaja 1, de eerste 20 versen. Het gezicht van Jesaja, de zoon van Amos, het welk hij zag over Juda en Jeruzalem, in de dagen van Uziah, Jotam, Agas en Eschia, de koningen van Juda. Hoort gij hemelen en neemt de oren gij aarde, want de Heer spreekt. Ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd, maar ze hebben tegen mij overtreden. Een os kent zijn bezitter en een ezel de krip van zijn heer. Maar Israël heeft geen kennis. Mijn volk verstaat niet. Wee het zondige volk, het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, de verdervende kinderen. Zij hebben de heren verlaten. Zij hebben de heilige Israëls gelastet. Zij hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts. Waartoe zoudt gij meer geslagen worden? Gij zou des afvals des maken. Het ganse hoofd is krank en het ganse hart is mat. Van de voedsel af tot het hoofd toe is er niets geheels aan hetzelfde. Maar wonden en striemen en ettenbuilen die niet uitgedrukt nog verbonden zijn. En geen dezelfde is met olie verzacht. Uw aardrijk is een verwoesting. Uw steden zijn met vuur verbrand. Uw land vertierde. Vreemde in uw tegenwoordigheid. En een verwoesting is er als een omkering door de vreemde. En de dochter van Sion is overgebleven als een hutje in de wijngaard. Als een nachthutje in de komkommerhof. Als een belegende stad. Zo niet de Heer de Heer ons nog een weinig overblijfsel had gelaten. Al zo dom zouden wij geworden zijn. Wij zouden gewoon morgen gelijk zijn geworden... Hoort des Heere woord, gij overste van Sodom, neemt de oren de wet van onze God, gij volk van Gomorra. Waartoe zal mij zijn de veelheid van uw slachtoffers, zegt de Heere. Ik ben zat van de brandoffers der rammen en het smeerde vette beesten en heb geen lust aan het bloed der varren, nog de, varre, de lammeren, nog de bokken. Wanneer gelieden voor mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geëist, dat gij mijn voorhoven betreden zoudt? Breng niet meer vergeefs offer. het reukwerk is mij een gruwel, de nieuwe maanden en sabbatten en het bijeenroepen der vergadering vermag ik niet, het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat mijn ziel, ze zijn mij tot een last, ik ben moediger geworden die te dragen. En als Ghalid uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet, want uw handen zijn vol bloed. Wask u, reinigt u. Doe de boosheid van uw handelingen van voor mijn ogen weg. Laat af van kwaad te doen. Leert goed doen, zoek het recht. Help de verdrukte. Doe de weesrecht, handel de twistzaker, weduwe. Kom dan. En laat ons samen rechten, zegt de Heer. Al waren uw zonden als gelaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Indien gij liederwillig zijt en hoort, zo zult gij het goede van het land eten. Maar indien gij weigert en wederspannig zijt, zo zult gij van het zwaard gegeten worden. Want de mond des Heeren heeft het gesproken. Tot zover wij luisteren vanmorgen naar het woord van God. Zoals het staat in vers 18 uit Jezaja 1. Vers 18 uit Jezaja 1. Ik lees het nog een keer. Kom dan en laat ons samen rechter, zegt de Heer. Dan waren uw zonden als gelaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Dan waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. En het thema is... Gods laatste uitnodiging. Gods laatste uitnodiging. Ik geef u de collecte door. In deze dienst is de eerste collecte bestemd voor de diakonie. Jeugdwerk van Revelation, De tweede voor kerk en verwarming. En bij de uitgang kerk onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Dan zijn er nog een paar mededelingen. Aanstaande zaterdagavond is er vanaf acht uur een nieuwjaarsontmoeting... en tegelijk een open huis in Revelation Station. En jong en oud, hartelijk welkom. Wij gaan zingen uit Psalm 66, vers 4. Looft, loofde de heer, de lege scharen, o volken heft een lofzang aan. Een net belemmert onze schreden, een enge band hield ons bekneld... Dat is vers 5 en dan vers 6. Dus hoogste armt geweld onttogen zal ik genood tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen. We zingen uit Psalm 66, versen 4, 5 en 6. Meenten, bijna is het jaar 2007 voor ons voorbij. Dit jaar komt nooit meer terug en kunnen we ook niet meer overdoen. En zo tegen het eind van het jaar zeggen we heel vaak tegen elkaar... Wat gaat een jaar toch snel voorbij? Ook in het afgelopen jaar... ...waar er veel belangrijke en schokkende gebeurtenissen in de wereld, in ons land en in uw jullie en in mijn persoonlijk leven. Hoogtepunten en dieptepunten die soms dagenlang in het nieuws waren... De bosbranden in Griekenland lieten dagenlang de ontreddering van vele mensen zien. En in ons eigen land hielden de overname van een bekende bank, de rechtszaak tegen de heer Holleder, het overlijden van prominente Nederlanders en vooral politieke gebeurtenissen ons bezig. De media die brachten telkens heel uitvoerig nieuws over de discussie in zaken het ontslagrecht. Over de beveiliging van Ayan Hirsi Ali. Over de vraag of er een referendum moest worden gehouden over het Europees verdrag. En over de verlenging van de Uruzgan missie. En in... Onze eigen kerk, de protestantse kerk, kwam door meneer Hendriksen uit Syrië tot de overtuiging dat God niet bestaat. Hij schreef zelfs een boek met de titel 'Geloven in een God die niet bestaat'. Dat zou je toch van een dominee niet verwachten. Hè? Dat die een boek gaat schrijven over God die niet bestaat. En je kunt je afvragen... Als je nou niet gelooft dat God bestaat, waarom ben je nou dominee? En waarom is er nog een kerk? En waarom is er nog een gemeente? Een genoemde predikant, die noemt zich dan een gelovige atheïst. Aan het einde van dit jaar... Kijken we altijd om. En veel herinneringen komen bovendrijven. En het is heel opvallend... dat bij een terugblik over het afgelopen jaar... bij de meeste mensen het eerst gedacht wordt... aan verdrietige en persoonlijke gebeurtenissen uit hun leven. We denken in het bijzonder aan familieleden en vrienden... ...die zijn overleden. Nare voorvallen worden soms herbeleefd. En dan kijken we het liefst niet meer terug naar het jaar 2007... ...maar willen we vooruitkijken al naar het jaar 2008. Maar anderen zijn weer blij en dankbaar over het ontvangen van een kind... ...over het bereiken van een jubileum... Dankbaar zijn we als we toch genezen zijn van een ernstige ziekte of doorgeholpen zijn bij een operatie. Vandaag in deze dienst wil de Heer bij ons allemaal thuis en hier in de kerk terugkomen op dingen die in de afgelopen periode zijn geweest. Hij wil eerlijk met u en met jou gaan spreken over het voorbijgevlogen jaar. Het is eigenlijk de uitnodiging om eens de balans op te maken en na te gaan hoe het allemaal was. De Heer roept ons en hij zegt, kom dan en laat ons te rechten, al waren uw zonden als gelaken... Ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Gemeente, deze woorden van de profeet Jezaja, die zijn bij ons, dacht ik, wel bekend... en worden in een dienst, in een preek nog wel eens aangehaald. Het is een hele mooie belofte, een schitterende, en heerlijke belofte in een ernstig hoofdstuk... Dat hebt u denk ik toen we dit hoofdstuk doornamen en lazen wel begrepen. Het is net, dacht ik, als op een sombere en donkere dag ineens de zon helder begint te schijnen. Alles ziet dan ineens er heel anders ook weer uit. En Zo wil God verandering geven. En vandaar zijn uitnodiging, kom dan. En zijn roepen kunnen wij vergelijken met het indringend roepen van een vader dat een kind tot zich roept en zegt, kom maar. En de vader die verwacht dan dat het kind zonder tegenspreken en zonder tegenstribbelen tot hem komt. En zo roept God ons om bij hem te komen. En zijn uitnodiging is weer niet vrijblijvend. Het geldt als een soort dagvaarding. Het gaat erom dat de waarheid aan het licht komt. En gemeente, daar houden wij toch wel van. Van ware dingen. Wel de Heer die wil dat wij op een oprechte manier ook met hem in gesprek komen... En als wij dan, zeg maar, zo in de geest voor het aangezicht van God komen, wat gaat er dan door u en door jou heen? Als het dan moet gaan over al die dagen van het afgelopen jaar, ben jij dan ontevreden over God, omdat hij niet aan jou heeft gegeven wat je wel aan hem hebt gevraagd? Of bent u soms boos omdat de Heer toch dingen hebt gegeven in uw leven waar u het zo moeilijk mee hebt? Maar gemeenten denken goed om, wij zijn vandaag niet in de kerk om met onze kritiek God aan te klagen. Het is niet zo dat wij de bedoeling hebben dat God bij ons moet komen om rekenschap af te leggen wat hij wel en niet heeft gedaan... Zo moeten wij die beginwoorden van de tekst niet uitleggen. Kom dan, dat gaat van God uit, dat gaat iets van ons uit. God hoeft niet bij ons te zeggen wat hij heeft gedaan in de wereld... in ons land en in de kerk en in ons persoonlijk leven. Zullen wij, als wij nog verkeerd bij God zijn gekomen... het heel snel op een andere boeg gaan gooien? God is geen verantwoording aan ons... Wij hebben ons te verantwoorden voor de Heer. Want wie spreekt tot ons? De naam Heere, die staat in onze Bijbel met hoofdletters genoteerd. En deze bijzondere en heerlijke naam van God brengt ons in aanraking met het verbond van God. God is de God van het verbond... God is degene die trouw is gebleven aan zijn woord door de eeuwen heen, door de maanden en weken, de dagen van dit jaar heen. Het is toch zijn trouw en liefde dat wij vanmorgen op de laatste zondag van het jaar toch hier in gezondheid bij mogen komen om te luisteren naar zijn woord. God is de God van het verbond. Hij is de God van Israël. Dit volk is zijn eigendom. Maar hij is ook de God van allen die hem dienen, van allen die hem kennen in het geloof. En onze ontrouw maakt Gods trouw niet stuk. En die barmhartigheid, die liefde, die blijkt met name in de tekst. Kom dan, al waren uw zonden als galaken. Wanneer de Heer met Israël gaat spreken, ook met ons... dan valt het woord zonde. En misschien vindt u en vindt jij dit onderwerp nou niet zo prettig. Het zondebesef, en dat mag best wel eens gezegd worden... is aanslijtageslag onderhevig. Sommigen die vinden het maar een heel eng woord... Moeten we dan aan het einde van het jaar weer over zonde gaan spreken? Ja, dat is nodig, want God stapt niet over onze zonde heen. Wij kunnen makkelijk de verkeerde dingen zeg maar, uit ons leven en van dit jaar vergeten, maar dat doet God niet. Een moeder die ruimhartig is, die kan ons tegen een kind zeggen, die verkeerde dingen heeft gedaan... Jo, deze keer zal ik het door je ving zien. Je hebt heel wat verkeerde dingen gedaan. Maar zand erover. Doe net alsof er niets meer is gebeurd. Maar zo handelt de Heer niet. En gemeente, wij kunnen ook in ons leven de zonde verdringen en zelfs verzwijgen. Maar dan zijn ze nog niet weg. Ze blijven soms... Heel lang nog in onze gedachten rondspoken. En de Bijbel die zegt niet tegen ons dat wij met onze zonden moeten blijven rondlopen. Maar de Bijbel roept ons op om ze te beleiden aan God. Telkens opnieuw. Met ons verknoeid en verprutst leven mogen wij bij God komen. Dat is de ruimte van onze tekst. De zonde wegstoppen of begraven in ons leven, dat geeft onrust. En als wij de zonde gaan verzwijgen, dan kan God ook zwijgen in ons leven. Begrijpt u dat? Als wij de zonde verzwijgen, kan God ook zwijgen in ons leven. Soms kun je de levende bediening van het woord missen, kan het zo dor en koud zijn. Maar is er niet iets in u en jouw leven dat nog beleden moet worden, wat in de weg kan staan, dat God zijn geest ook inhoudt? En leven met een zwijgend God, dat is toch het ergste wat een mens kan meemaken? Maar kunt u dan tegen mij zeggen wat ik dan allemaal verkeerd heb gedaan in het afgelopen jaar? Vraag iemand. Dat kan ik niet. Hoewel niemand van ons zonder zonde is. Maar ik wil wel een poging wagen. Onze zonde lijkt op een fietsband. En altijd zoekt in een fietsband de lucht de zwakste plek om, om naar buiten te komen... En bij de een zit de zwakste en kwetsbare plek hier. En bij de ander zit die weer ergens anders. En hoe dichter we bij God komen en hoe teer we ook de omgang met God mogen kennen. Hoe meer we gaan beseffen dat er iets mis is in ons leven. En ik vermoed dat wij allemaal ook in de afgelopen maanden wel weer die hele zwakke... ...die die kwetsbare plek in ons leven hebben ontdekt. Een bepaalde zonde kwam telkens terug. Telkens kwam die terug. En die regelmaat van het verkeerde in ons leven... ...kan ons wel eens in verwarring brengen en doen uitroepen... ...ben ik dan wel een kind van God? Of bij al die verkeerde dingen die je opmerkt in je leven... ...kun je wel eens gaan twijfelen... Kun je het zo moeilijk gaan krijgen? Of gemeente, zegt u, o dominee, hou toch op, ik heb helemaal geen last van mijn zonde. Dat is erg. Als je nog blind bent voor het verkeerde in je leven. Even geleden heb ik gezegd dat Jezaja 1 een ernstig hoofdstuk is. En om het licht van onze tekst op te kunnen vangen, kunnen wij niet om de duisternis van dit hoofdstuk heen. En die duisternis die staat beschreven in de voorgaande versen. En ik vertel nu heel kort die donkere situatie van Israël. De profeet Jezaja die leefde zo 700 voor Christus in het Tweestammenrijk in Jeruzalem en Juda. En in die tijd was er al sprake van een algemene afval. En vanwege die zonde, vanwege die afval, heeft God Juda gestraft. Hij gebruikt hiervoor het leger van Syrië en ook andere volken komen naar Juda toe. En praktisch, heel Juda wordt verwoest, alleen de stad Jeruzalem is nog overgebleven... En je zou zeggen, dan zullen zeker die mensen wel tot God gaan roepen. Helaas is dit niet het geval. Jezaja die zegt dat de mensen in zijn dagen nog minder doen en minder zijn dan de dieren. Een os die loopt nog zijn meester tegemoet en een ezel die vindt zijn voerbak. En jongens en meisjes, jullie weten ook wel hoe een dier een stuk afhankelijkheid kan tonen. Een hond die toont als je thuiskomt zijn blijdschap en kan bij je op schoot springen. Maar de inwoners van Juda ontbreekt totaal aan loyaliteit. Ze zijn volgens het woord van God nog dommer dan een ezel. Want ze gaan ondanks de malaise in hun tijd, ondanks de zonde die allerlei straffen van God heeft opgeroepen, nog dommer te werk dan een dier. Ze bekeren zich niet en ze wenden zich niet tot de Heren. En volgens vers 6 in Jezaja 1 zijn ze van top tot teen schuldig jegens God. Het tweestammenrijk is zelfs net zo schuldig en eveneens zondig als die goddeloze steden van Sodom en Gomorra. Het ziet er inderdaad hopeloos uit voor Juda. En je zou zeggen: nou, er blijft niks meer van over. Waar moet dat heen? En weet u wat nog zo merkwaardig is? Bij deze treurige toestand zijn de uiterlijke vormen van de godsdienst in Juda niet verdwenen. Aan de buitenkant lijkt alles nog, zeg maar, heel vroom. Alles lijkt oké. Okay. God krijgt voldoende offers. En de door God ingestelde feestdagen van Israël, die worden allemaal gehouden. Er is een veelheid van gebeden. En op zichzelf genomen is dat natuurlijk goed als wij de inzettingen van God nog houden en doen. Maar wat is dan fout? Wat is dan zo verkeerd in Juda? Wel, het is een godsdienst. Zonder een persoonlijke relatie met God. En God die neemt er afstand van. Het is een godsdienst die niet deugt. Die niet oprecht is. Het zit alleen maar aan de buitenkant. Aan de buitenkant lijkt het in orde. Maar innerlijk klopt het niet. Een Heere, die, die wil dat we hem oprecht dienen... Want als we Hem niet dienen met ons hart, dan is dat een belediging voor de Heer. Dan is dat een schijnvertoning, een aanfluiting. Een aanfluiting voor God als het alleen maar aan de buitenkant is. En wanneer we niet met ons hart, met heel ons bestaan, de Heer zoeken en dienen. Een schijnheilige vroomheid, dat wijst de Heer af. En hij neemt ook bij die schijngodsdienst de offers niet aan. En hij laat zich ook niet door die onechte gebeden misleiden. Gemeente, wij horen dus in Jezaja 1 over vormgodsdienst. En dan komt de vraag op ons af. Is ons dienen van God anders geweest in het afgelopen jaar dan in de tijd van de profeet Jezaja? We gingen naar de kerk. Goed zo. We hebben gebeden. Mooi. Elke dag lazen we de Bijbel. Fijn. Maar deed u het met overtuiging? Was het alleen maar vorm? Was het alleen maar buitenkant? Of deed u het ook met de liefde van uw hart? God vraagt ons hart. God vraagt ons helemaal. Want het eren van God, alleen met de mond en niet met het hart, dat is de Heere een gruwel. En op deze manier, als het zo zou zijn in u en jouw leven, dan mogen we daar niet mee doorgaan. En daarom is Gods laatste uitnodiging. Kom dan en laat ons samen rechten, zegt de Here. Al waren uw zonden als gelaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Wat doet God? God confronteert de inwoners van Juda eerst met de verkeerde dingen die ze hebben gedaan. Maar hij zegt, als u weer naar mij luistert, als u weer terugkomt bij mij, dan vergeef ik u alles wat u verkeerd hebt gedaan. Juda mag dus niet op de oude voet doorgaan. De uitnodiging om bij God te komen en vergeving te ontvangen gaat samen met bekering. En dat geldt ook voor ons gemeente. Als wij met God dit jaar mogen eindigen, dan mogen we ook zeg maar het nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet zien. God die er was in dit jaar, die zal er ook in dit nieuwe jaar weer zijn. God schenkt vergeving aan een ieder die vol berouw en vol geloof hem zoekt. En dat is niet alleen de tekst. Maar dat is de centrale boodschap van de profeet Jezaja. Dat is heel de boodschap van het Evangelie. En wat doet de Heer? Wel, de zonde van Juda die wordt vergeleken met schalaken en karmozijn. En schalaken en karmozijn zijn voor jullie. Jongens en meisjes, misschien wel hele moeilijke woorden. Want ze zijn heel moeilijk met een ander woord zeg maar te vertalen. In plaats van karmozijn kunnen we ook wel het woord purper gebruiken. Maar de beide woorden in onze tekst, schalaken en karmozijn, zijn in de betekenis wel duidelijk. Ze wijzen op de kleur rood. Niet gewoon rood. Schalaken is dubbel geverfde wol. Eerst is de wol geverfd met een uit wortelen bereide rode verf. En als de wol dan tot één stuk geweven is, wordt het nog een keer geverfd aan de lap. Schalaken is een kleur die niet verschiet en ook niet verkleurt. rood tot op de draad. En ook karmozijn is een echte rode kleur. Die kleur die ontstaat weer uit een verfstof... die gemaakt is uit de schildluis... die zich in bepaalde bomen in Israël ophoudt. Ik zei zo even, de bedoeling van schalakenrood... en karmozijnrood is duidelijk. Roder dan deze rode kleuren bestaat niet... En zo zijn de zonden van Juda felrood. Ze komen als schreeuwende kleuren voor de dag. En hebben zelfs de kleuren van bloed. En dat is een kleur die bij Juda past. Want in vers 15 lezen we. Uw handen zijn vol bloed. Wel nu gemeente. Die helderrode kleuren die geven ons toch wel een indruk van de situatie in de tijd van Jezaja en Juda. Er vloeit bloed. In dat twee stammenrijk maken mensen elkaar af. En zo zien we dat er niets nieuws is onder de zon. En wat is nou zo opvallend... Waar ben je nou zo perplex van als je die tekst gaat mediteren, als je die heel rustig op jezelf gaat inwerken? Wel, dan, dan overvalt het je en ontroert het je dat die uitnodiging van God tot Juda en die ook voor ons geldt niet bedreigend is... Het is niet een bedreigende uitnodiging. De Heer God die roept u dan niet om, om even te zeggen, kom eens hier bij mij en als u eens even meemaken hoe ik tegenover jullie sta en dan kom je achter mijn straf en wie ik ben. Nee, zo handelt God niet. Aan een schuldig volk belooft God vergeving. En de veelheid, de totaliteit van hun zonde en goddeloosheid is voor de Heer geen belemmering om dat te doen. Kom dan. Kom maar, zegt de Heer. Al waren uw zonden onveranderlijk rood gekleurd... als galaken en karmozijn. Ze zullen wit worden als sneeuw en als witte wol. En wit is de kleur van zuiverheid en van reinheid. Gemeente. Klaag de kleur rood. U en jou... zo tegen het eind van dit jaar... ook aan. Als u... Ook nu met mij voor Gods aangezicht staat, dan gaat het door je heen. Mijn leven is nog veel rood. Maar er is nog een mogelijkheid om van die kleur af te komen. Hoe dan zegt u, God is toch rechtvaardig en ik ben één stuk ongerechtigheid. En u hebt toch aan het begin van de preek gezegd dat God er niet zomaar zand over doet. Dat heb ik gezegd. God is inderdaad niet te vergelijken met een rechter die eerst via een vonnis en misdadige schulden verklaart. En vervolgens in de uitspraak zegt, u bent vrij. Dat is geen recht. God wil met ons rechten. En vol bewogenheid... Zegt God en, en, en, en gemeente, proeft u dat ook, die bewogenheid, die, die ontferming van de Heer. Kom dan, kom dan, en geven wij dan ook toe dat wij felrood gekleurd zijn, dat wij tot aan de draad van ons bestaan schuldig zijn. Dan spreekt God ons vrij. God spreekt schuldige, zondige mensen vrij. En hoe kan dat nou? Hoe kan, hoe kan rood dan wit worden? Dat kan toch niet zeggen. Want rood is rood en wit is wit. En rood is geen wit en wit is geen rood. Hoe kan nou rood-wit worden in ons leven? Gemeente, dat is een wonder. En dat wonder noemen wij genade. Bent u daar nou ook verrast over in uw leven? Dat u zegt... genade... voor mij... dat gaat van God uit... Hebt u dat al ontdekt in u? En hebben jullie daar ook kennis aan, jonge mensen? Aan dat woord genade. Dat vindt geen aanknopingspunt in mij. Dat gaat heel eenzijdig van God uit. En daarom is het ook zo rijk. Dat Gods genade voor mij is. En gemeente, als je dat voor het eerst in je leven... in je hart hebt ontdekt en mag genieten, dan gaat het nooit meer weg. En dan is dat ook de rijkste boodschap van de wereld. Dat God omkijkt naar schuldige mensen. Dat is het evangelie. Dat is het volle evangelie. Dat is nou vrije genade. Niets van mij heeft een of andere indring. En niet ik moet eerst wat doen. Het gaat van God uit. Dat is nou vrije genade. Weet je, dan ben je gevloed voor God... En als zulke mensen kijkt de Heer nu om. In zijn genade. Ik was pas blij dat een meisje op de lijdenscategorisatie zei: Wat is nou het grote in je leven? Waar ben je nou zo verwonderd over? Toen zei ze: Dominee, ik ben verwonderd over Gods wonderbare genade. Nou, als je dat hoort, ook voor jonge mensen, dan gaat het trillen in je hart. Als je dat al ontdekt hebt, dat is genade ook voor mij. Gods genade verandert rode schuld in witte onschuld. Een felrood wordt door genade spierwit. wit. God zag in zijn genade juda al aan in de komende Christus. En zo hebben wij hier in de taal van het Oude Testament gemeente in de tekst... Alle beschrijving van de rechtvaardiging door het geloof uit enkel genade. Waarom vergeeft God ons de, de zonde? Waarom is God niet karig met zijn vergeving? Waarom is God zo royaal met zijn genade? Wel omdat iemand anders eens voor hem is verschenen. En die heeft nooit iets verkeerds gedaan. En zijn gerechtigheid was als sneeuw. Maar Hij is voor ons als rode schuld gemaakt. Vergeving van de zonde, dat heeft ook alles te maken met de vergeving die wij hebben in het bloed van de Heer Jezus Christus. Die heeft met Zijn offer een volledige betaling gegeven. Hij was en reinig ons van de zonde. Dan zijn we rein en wit. En waar zijn dan mijn zonden gebleven? Ze zijn aan Christus gehecht. Zo lief had Hij zondaars dat Hij voor hen stierf. Genade bij God. Door zijn bloed verwierf. Gemeente, hebben we zo ook de genade gevonden in de Heer Jezus Christus. Vergeving is er alleen bij Hem. En dan ben je vrij. Voor eeuwig vrij. Want bij vergeving neemt God niet alleen iets weg. Wie gelooft, krijgt er ook iets weg voor in de plaats. God schenkt ons uit genade... de gerechtigheid van Christus. En vindt u nu met mij ook de boodschap van de tekst... Een, een heerlijke boodschap. En dat is ook zo. Het is een unieke boodschap. Het is een prachtige boodschap. We hebben een God... die in Jezus Christus de zonde vergeeft... En dat mogen we tegen iedereen zeggen. Niet alleen in de kerk. Maar ook buiten de kerk en buiten de gemeente. We mogen het alle laten weten. En weet je wat nou zo jammer is, gemeente? Er zijn ook binnen de christelijke gemeente... ouderen en ook wel jongeren... die meer op hun rode schuld en zonde zien dan op de vergeving van Jezus. Die weinig of helemaal niets doen met die nodiging van God om bij hem te komen. Die niet de zaligheid en de vergeving zoeken in het bloed van Christus. En ondertussen verstrijkt de tijd. En dan, redding, redding krijg je niet door altijd op jezelf te zien... Ik heb helaas mensen oud zien worden die heel goed konden vertellen over de zonde van een mens. Maar daarin bleven hangen. Die daarin bleven hangen, die er niet mee verder kwamen. En wat is dat toch verdrietig. Als je wel één kant van het woord aanvaardt de schuld van de mens... en aan de andere kant niet ingaat op die boodschap van genade... De Heere God, die schenkt vergeving. Want dat rood van de zonde, dat kunnen wij niet zelf wegpoetsen. We hebben ook gezongen aan het begin van deze dienst, uit psalm 6. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En zo is er vergeving altijd bij God geweest. En zo mochten wij ook vanmorgen in deze dienst horen... Die, die boodschap dat God de zonde vergeeft. En het is een radicale vergeving. Want hoeveel zonden hebben we niet? Grote en kleine zonden. zonde van vroeger, zonde van nu. We zondigen niet alleen met gedachten, gevoelens en woorden... maar ook met daden. En hoe vaak waren we ook in dit jaar niet nalatig... tegenover God en tegenover onze naasten. Denk ook eens aan uw ontrouwen, liefdeloosheid... En hoe ouder we worden, hoe meer ons geweten gaat spreken. Gemeente, als we dan nog staan voor het aangezicht van God, dan kunnen we alleen maar stamelen tegen u. Ja, u alleen heb ik gezondigd en gedaan. Dat kwaad is in uw ogen. Wat is Gods vergeving? Daarom royaal. Jongens en meisjes, God die streedt bij vergeving al onze fouten door. Hij werpt ze weg. En als God ze wegwerpt, dan denkt hij niet meer aan het verkeerde. Eerder in de preek heb ik gezegd, en daar ga ik ook mee eindigen... dat de uitnodiging van God om vergeving te ontvangen, ook samenvalt met de oproep tot bekering. En ik kom op deze combinatie nog even terug... omdat je zaai je een, daar ook die vinger bij legt. En we kijken maar even naar vers 16. Daar staat, was u, reinig u. Doet de boodschap van uw handelingen van voor mijn ogen weg. Laat af van kwaad te doen. Want het is niet de bedoeling dat wij vandaag... Ontzondig leven dompelen in het bloed van Christus en overmorgen in het nieuwe jaar weer een werelds leven gaan hanteren. En waarom kan dat niet? Het kan niet omdat wanneer iemand van onverdiende genade en vergeving leeft, ook door de Heilige Geest vernieuwd is dan gaan we toch door de heilige geest als nieuwe schepselen voor Gods aangezicht leven. En ook in de versen 19 en 20 merken we dat de vergeving niet losgemaakt kan worden van bekering. Want bij bekering belooft God aan Juda dit. Indien gij liederwillig zijt en hoort, zo zult gij het goede van het land eten. Gehoorzaamheid aan God brengt zegen. En deze belofte is er ook voor de toekomst. Wanneer we gehoorzaam zijn aan het woord van God, dan belooft hij zijn zegen. Maar bij het weigeren van Juda om in de wegen van God te gaan, volgt straf. Wees maar mee. Maar indien gij weigert en wederspannig zijt, zo zult gij van het zwaard gegeten worden. Want de mond van de Heer heeft het gesproken. Ongehoorzaamheid aan God brengt weinig goeds. Gemeente, God kwam met een rijke uitnodiging tot ons. Er is vergeving voor ieder die er niet buiten kan. En we hebben elke dag vergeving nodig. Het is niet zo dat je zegt, nou als ik één keer vergeving heb ontvangen, dan is het wel goed bij mij. Nee, elke dag vergeving nodig. Waarom? Omdat ik elke dag... ...verkeerde dingen doen. Maar... ...er is geen... ...goedkope... ...genade. En wat bedoel ik daarmee... ...jongens en meisjes, met goedkope genade? Dat bedoel ik... ...mee... ...een geloof... ...in Jezus... ...zonder bekering. Dat is goedkope genade. Daar bedoel ik dit mee dat je wel met je mond vroom kunt zijn. En dat is gemakkelijk zat. Zeker als je goed kunt praten, dat is makkelijk zat... om een beetje vroom te zijn, een beetje christelijk. Ach ja, je praat maar wat aan. En niet met je hart de Heere dient. Dan is je mond wel voor de Heere, maar niet je hart. De Heere die vraagt ons hart... En als ons hart voor de Heer is gemeente, dan is onze mond ook voor de Heer. Want wie door het geloof met Jezus verenigd is, die gaat in zijn spoor. Zo roept het woord van God ons op om in de voetsporen van Jezus te gaan. En dan volgen we Hem, waar de voetstappen ook heen gaan. We laten ons door Hem leiden. Nu... En altijd. Totdat we eindelijk komen waar Jezus al is. Amen. Wij zingen uit Psalm 51. De versen 4 en 9. Psalm 51. Vers 4. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, nu gans melaat, zal rein zijn en genezen. En vers 9: Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Psalm 51, de versen 4 en 9 gaan we nu zingen. Wij gaan met elkaar danken. We doen ook de voorbeden. En we bidden voor de zieken. Voor het volgen van therapie is nog opgenomen... mevrouw Hessing, Willem Egbertstraat 46... mevrouw van der Stegen, Lamon 14... en de heer Koerhuis, Ridderstraat 33... mochten het ziekenhuis verlaten, zijn weer thuis. We bidden voor de zieken en ernstig zieken thuis... en in de verzorgings- en verpleeghuizen. We denken aan mevrouw Seine, Ruitenstraat... En aan mevrouw Grolleman van de Hazelaar. Laten wij danken en bidden. Zo aan het eind ook van dit jaar zijn wij bezig om het jaar 2007 te begraven... Het is definitief voorbij. Maar Heere God, wij bidden dat we toch over de drempel van oud en nieuw mogen heen zien... in de nieuwe toekomst met u. U wilt ons vanmorgen een moment stilzetten... bij het voornaamste en kardinale punt in ons leven... of we verzoend zijn door het bloed met Christus met u... Dat bloed van Christus weinigt van alle zonden. O, dat we het eigenlijk mogen doorvertellen, als we het mogen weten. God zag ook in zijn goedheid en barmhartigheid op mij neer. En ik wil van niemand anders weten dan van Jezus Christus. En heren, als we het nog moeilijk hebben, zo met de vergeving van de zonde, of het wel voor mij is... wilt u een doorbraak geven... En dat we niet op onszelf zien, maar mede in de dood het leven buiten onszelf zoeken en vinden in Jezus Christus. En heren, als dit punt ja, aan ons voorbij gaat, geeft dat we wakker geschud zijn. En eigenlijk dit jaar niet kunnen verlaten en niet het nieuwe jaar kunnen ingaan voordat we het ook weten. Ik ben gered door de zoekende liefde van mijn heiland. En de God, dan staat de zonde en onze schuld niet in de weg. Want de zonde van Juda was felrood. En die felrode kleur stond u niet in de weg. U kwam met een nodiging, kom maar tot mij. En zo zegt u dat ook telkens in de woordbediening tegen jongeren en ouderen. Kom maar bij mij. O Heere, dat we het ook mogen geloven... Dat er altijd een weg terug is naar u. Dat er vergeving is voor een ieder die om bidt. Dat er genade is voor een ieder die de zonde beleidt. Dat zegt u zelf in uw evangelie. Heren, zegen zo ook de bediening van uw woord. Wij danken u dat we in de kerk mochten zijn... En we bidden, geef ons ook nog een goede zondag. En breng ons ook in de tweede dienst weer in de kerk. En zeker ook morgen. Heer, wij bidden voor mevrouw Hessing, die nog therapie volgt. Wilt u haar omringen met uw goedheid. En dat ook zij mag herstellen. Wij danken u voor mevrouw van der Steeg en de heer Koerhuis, die uit het ziekenhuis mocht komen. Dan zijn we nog niet altijd helemaal opgeknapt. Wilt u vooruitgang geven. En ook dank en dat ze zo aan uw voeten ook uw goedheid mogen verheerlijken. We bidden voor de zieken thuis en in de verzorgings- en verpleeghuizen. We denken aan mevrouw Seine en mevrouw Grolleman. Wilt u ook bij hen zijn? U bent een machtig God. We spreken uit dat u de levende God bent. En dat u onze gebeden wil horen. Sterk ook hen naar lichaam en ziel. We bidden om de voortgang van uw Koninkrijk verder weg en dichtbij. Onze gebeden zijn ook voor uw volk Israël. Wilt u ook met Israël zijn, en ook dit volk laten zien dat in Jezus Christus de Messias gekomen is, we denken aan ons vorstenhuis. We bidden voor de overheden. We denken aan alle die het moeilijk hebben. Heere God, zie ons in genade aan. Geef ons kracht om te strijden tegen de zonde. En dat we mogen volharden in het geloof. Want wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. We bidden voor deze gemeente. Voor de dienaars en vrouwen en kinderen. Stel ze tot een zegen hier in Hasselt. En dat ze ook een goede tijd samen met de kerkrat en gemeente mogen hebben. We dragen de mannenbroeders van de kerkrat aan u op. We bidden voor allen die een taak in de gemeente hebben. Heer, wilt u ook met deze gemeente zijn? Dat de gemeente mag zijn aan de voet van het kruis. Een gemeente die getuigt van u. Heer, neem zo onze dank ook aan. En schenk uw genade over ons allen. Dat vragen wij u. In de naam van de Heer Jezus Christus. Uitgenade alleen. Amen. Geloofd zij God met diepstond zag, hij overlaat ons dag en dag met zijn gunstbewijzen. We gaan zingen uit Psalm 68, vers 10. Psalm 68, het tiende vers.